Citydijkers met het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Kharkov zijn Russische parachutisten geland, meldt het Oekraïnse leger. De Russen zouden na de landing een militaire medische kliniek hebben aangevallen. Daarop brak volgens het Oekraïnse leger een strijd uit. In Kharkov, in het oosten van Oekraïne, wordt al dagen zwaar gevochten. Door een Russische aanval met een kruisraket op een wooncomplex in de Oekraïnse stad Zhitomir zijn vier mensen om het leven gekomen. Onder hen is ook een kind, meldt een adviseur van de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem had de raket eigenlijk een luchtbasis in de buurt van het complex moeten raken. Het Russische leger kondigde gisteren aan regeringsgebouwen te gaan beschieten en waarschuwde omwonenden van die gebouwen om te vertrekken. De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld in zijn eerste State of the Union. Dat is de jaarlijkse toespraak van de president met de stand van zaken in het land en zijn plannen voor het komende jaar. Biden zei dat de Russische president Poetin zich heeft verkeken op de eensgezindheid in de wereld na de invasie en dat hij vroeg of laat de prijs voor de oorlog zal betalen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gaat door het hele land 2000 opvangplekken regelen voor Oekraïnse vluchtelingen. Alle plekken die daarna nodig zijn, zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij krijgen daarvoor een financiële compensatie van het Rijk. Andere nieuws over de hele wereld zijn honderden mensen opgepakt in een onderzoek naar kindermisbruikbeelden. Ze konden worden gelinkt aan een online database met, met die beelden... die twee jaar geleden werd ontdekt in Nieuw-Zeeland door een internetprovider. Volgens de Britse, Britse National Crime Agency waren de opgepakte personen... werkzaam op onder meer basisscholen en kinderdagverblijven. Het weer, de dag start droog met op verschillende plekken wat bewolking. Later op de dag breekt de zon door en wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In Noord-Holland viel op de A2 en op de A9. Op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Maars en Knopend Oude Rijn heb je een kwartiertje vertraging door werkzaamheden. Op de A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Knoopend Velzen nog een kwartier vertraging. Bij het Rottepolderplein is de brug even open geweest. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Na, na, na, na. Now I'll it in, in, in the De laatste tijd er met me aan de hand. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent, smeer ik me in met zonnebrand. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees, daar vraag ik om een pizza-punt. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Alsof je door verliefdheid niet meer functioneert. Cause this I know That it hurts like so To let somebody Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een Russische aanval met een kruisraket zijn in een wooncomplex in de Oekraïnse stad Zitomir, ten westen van Kiev, vier mensen om het leven gekomen. Onder hen is ook een kind, dat een adviseur van de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken. Het Russische leger heeft de zuidelijke havenstad Gerson veroverd, melden verschillende media. Op beelden is te zien dat Russische legervoertuigen door de straten rijden. En de Verenigde Staten sluit het luchtruim voor vliegtuigen uit Rusland. De Amerikanen sluiten zich daarbij aan bij een groot aantal andere landen dat eerder ook al het luchtruim voor Rusland sloot. Het weer vandaag droog met wat bewolking, later meer zon en rond de 10 graden. Yeah.